De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Liederen van Hadewijg. Een heilige vrouw, een ware meesteres, wier woorden uit God geboren zijn. Zo wordt de schrijfster van de liederen beschreven in de enige snipper biografische informatie die uit de 13e eeuw bewaard is gebleven. Hadewijg, de naam van de schrijfster en Mystica, kennen we gelukkig ook nog. Een bijzondere vrouw dus, die in haar tijd al veel bewondering kreeg. En vandaag nog steeds. Professor in de middeleeuwse mystieke literatuur Veerle Fraters is gepassioneerd door het uiveren van Hadeweg. De liederen van Hadeweg zijn een unicum in de Europese literatuur van de middeleeuwen. Hadeweg creëerde ze door verschillende muziek- en teksttradities te mixen tot iets nieuws. Voor de melodieën gebruikten ze Franse chansons en ook Latijnse hymnen. En voor de teksten, de lyrics, vermengden ze motieven uit hoofdse liedjes en ridderromans met thema's uit Latijnse traktaten over meditatie en preken op het hooglied. En met al die ingrediënten bouwden ze een eigen mystieke lyriek die we typisch Hadewigiaans kunnen noemen. We kennen er geen voorlopers van en geen navolgers. Dit soort creativiteit is uitzonderlijk in de middeleeuwen. Schrijven was toen in de eerste plaats zich inschrijven in een welbepaalde teksttraditie en de conventies daarvan respecteren. Terwijl Hadewig juist conventies uit verschillende tradities, uit verschillende milieus, vermengd heeft. Als vrouw die nadacht en teksten schreef, Stond zij in de bij uitstek patriarchale cultuur die de middeleeuwen waren sowieso in de marge. En in de marge is altijd meer ruimte voor vernieuwing en creativiteit dan in het centrum van de cultuur. Hadwig heeft die marge gekoesterd, ze schreef voor geestverwanten die haar ideeën deelden, en ze was er beducht voor dat haar werk buiten die kring verspreid zou raken. We zitten in de 13e eeuw. Andersdenkende worden vervolgd. In een van haar teksten, Hadewig schreef naast poëzie ook proza visioenen en brieven en in een van die teksten dus maakt ze gewacht van een begijn die omwille van haar oprechte minne zo schrijft Hadewig door de inquisitie werd gedood. Hadewig was in de eerste plaats niet een schrijfster in de moderne betekenis van het woord maar een charismatische figuur met een eigen spiritualiteit. Minne, liefde is daarin het sleutelwoord. En haar teksten zijn retorisch zo opgezet dat de lezer of luisteraar, door ze keer op keer te lezen, te horen, te zingen, stap voor stap leert aanvoelen, leert begrijpen wat minne eigenlijk is. En minne, de Hadwigiaanse minne, dat is geen emotie, geen gevoel. Minne is Hadewijchs naam voor de goddelijke scheppende kracht die in alles wat is aanwezig is. De basistrilling van het leven als het ware. En volgens Hadewig kan elke mens zich daarop leren afstemmen. Op die universele trilling van de liefde. En de beste weg om dat te bereiken, in haar visie, is verliefd worden op de liefde. En minnaar worden van de minnen. Iedereen die al eens verliefd geweest is, die weet dat je dan aan niks anders kan denken. Al het andere vergeet. De verliefde minnaar die aan niks anders dan zijn geliefde kan denken, dat is de protagonist in Hadwigs liederen. Elk lied bezingt een facet of facetten van de soms heerlijke, soms lastige liefdesrelatie tussen minnaar en minne. Een liefdesrelatie die Hadewig verbeeld met de metafoor van de kweesten. Net zoals een hoofse ridder in dienst van zijn dame het vertrouwde hof verlaat en in het donkere woud gevechten levert met vijanden, draken, duivels. Zo gaat de minnaar in Hadewigs liederen op kwesten in zijn eigen geest, om zijn innerlijke demonen te ontmoeten. Angst, luiheid, wrok, gehechtheid aan onbelangrijke zaken, vooroordelen en de ridder-menaar die strijdt om boven die ondeugde uit te kunnen stijgen en in zichzelf de ruimte van de vrije, onbevooroordeelde, onthechte liefde te vinden. En wanneer dat gebeurt, wanneer de minnaar in zijn binnenwereld de minne gevonden heeft, dan ervaart hij een enorme vreugde. Want het is immers volgens Hadewijch de natuurlijke roeping van elke mens om angst, egocentrisme, pietluttige gehechtheden te overstijgen en vanuit het hoge, ruime perspectief van de liefde in het leven te staan. Zo heeft hij vol der minne spoed Zo beschrijft Hadwig in een van haar liederen De eenheidservaring van minnaar en minne Zo heeft hij vol der minne spoed Die minne met minne haar minne al schinket En zo werd die minne al minne volvoed, Daar hij gebruikt het der zutter minne Door de universaliteit van het thema van de liefde spreken Hadewigs teksten over eeuwen heen nog makkelijk aan en kunnen ze probleemloos een dialoog aangaan met gelijkaardige teksten en ideeën uit andere tradities. Met de Soefi-mystiek uit de islam bijvoorbeeld. Ik heb eens een mooie voorstelling gezien waarin de liederen van Hadewig en de poëzie van de Moorse mysticus Mohammed ibn Arabi werden verweven tot een vurige liefdesdialoog. Een nieuw hooglied, als het ware voor de multidiverse wereld waarin we vandaag leven. Hadwigs teksten raakte vergeten. Ze werden nooit op de drukpers gelegd. In de 19e eeuw werden enkele handschriften met haar werk herontdekt en in de 20e eeuw werd het kritisch uitgegeven. Vandaag worden haar teksten volop gelezen en vertaald in vele talen. Het lijkt alsof zij nu pas echt vrij uit kan spreken en gelijkgestemde aan kan spreken over talen en tradities, identiteiten en culturen heen. De tijd van deze middeleeuwse schrijfster is nu. Zie hebben derminnen wie vergeten, die met zinnen bestaan.